Jan van der Putten met het NOS-journaal. De maatregelen in het klimaatakkoord zijn waarschijnlijk niet genoeg om de klimaatdoelen te halen. Dat staat in de doorrekening van het klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. De rekenaars stellen dat als alle 600 plannen worden doorgevoerd, een afname van maximaal 52 megaton aan broeikasgassen mogelijk is. De man die begin september een dodelijk auto-ongeluk veroorzaakte in Anna Paulona... is veroordeeld tot vier jaar onvoorwaardelijk. Ook mag hij vijf jaar geen auto besturen. De bestuurder had te veel gedronken, hij had wiet gebruikt en hij reed veel te hard. Bij het ongeluk kwamen drie jongens in de auto om het leven. De meisje raakte gewond. De gebeurtenis veroorzaakte grote verslagenheid in Anna Paulona. De slachtoffers woonden vlakbij de plek van het ongeluk. Een man van 39 uit Utrecht heeft 3,5 jaar cel gekregen, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor een dodelijk verkeersongeluk. In september 2016 botste hij met zijn auto met hoge snelheid tegen een bus. Hij raakte zelf zwaar gewond en lag twee weken in coma. De andere twee inzittenden van de auto kwamen om het leven. De Utrechter was onder invloed van drank en drugs toen hij door Rood reed en tegen de bus botste. Daarnaast reek hij zeker 79 km per uur, terwijl 50 de maximum snelheid was. Spotify heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Apple. De muziekstreamingsdienst voelt zich benadeeld door de maker van de iPhone. Het bedrijf heeft onder meer problemen met de zogenoemde Apple-tax. Daardoor moet Spotify 30% van zijn inkomsten via de App Store afstaan aan Apple. Dat is niet eerlijk concurreren, zegt Spotify.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 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door de passagiers. Doe eens lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. De zaterdagavond, de Euro Breakdown. Oh, een hele goeiemorgen. Hele goedenavond. Het is vier over zeven. Het is eindelijk tijd. 40 Lekste platen uit Europa. Patrick, ben jij er ook bij? Ik ben er zeker bij. Oh, heerlijk. Oh, het is weer fijn om er te zijn. Ja, fijn. Ik vind het <laughs> niet leuk dat je door dorp niet in gaat. Maar, hè, het, is maar oh, het is maar wie het gunt, hè? Ik weet het nog niet. Het, het is nog een twijfelgeval. Ik weet het nog niet. Nee, nee, ik is hier ik nog denk, een ben nog even een beetje besluitloos. Oh ja. Oh, ja. Nee, besluiteloos? Ja, besluiteloos. Oh, oké. Okay. Even. Nou, ja. Ik weet het even niet. Je weet het niet. Waarom nee. weet je het niet? Ik weet het niet. Ik voel me nu nog een beetje moe. Maar misschien komt dat het. het je je hoe goed. oud ben je? Ik ben ouder kom. Dat, je, dat ik eruit zie. Ja, dat is zeker waar. Ja. <laughs> Oil of olaas? Uh, toch dat is dat goedje, of niet? We is het weer wat anders tegenwoordig? Uh, denk het goed. Oké, okay, lekker. Voor, jongen, voor jongenscreme. Oh, nou lekker. Nou, Het wordt een de <laughs> tijd. Hey, we gaan straks lekker even over het weekend praten. Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan? Oh, Ik weet wel in ieder geval wat ik ga doen. Ik denk een paar uh, compleet naar de ratten. Niemand anders dan ik. <laughs> en net als x Nobody Else. De, de veertigste plek van de Euro Breakdown deze week. Waar de rest staat, dat hoor je natuurlijk straks om half acht. Tot zo! En net voor een plaat die op de plek 40 staat. Heerlijk. Jammer. Waarschijnlijk dat we hem volgende week niet meer horen. Maar ja, vandaag hebben we hem wel weer even geluisterd. Oh, Patrick, ik heb ja. er zo zin in. Ik, heb, ik, vind het ook weer, ik ben weer helemaal hyped. We helemaal hyped. Helemaal hyped. Helemaal hyped. Helemaal psyched. Ja. Helemaal psyched. Helemaal vet Helemaal man. Ha, mooi. En ja, we missen alleen nog iemand. Uh, ja, dus. vindt hij. Ja. Waar had ze last van? Ja, ga ik je zo vertellen. Oh. De zaterdagavond. Zinder met de allergrootste Europese wit. Dit is de Euro Breakdown. Waar zij last van hebben, ja, dat weet ik ook niet. <laughs> Oké, okay, nou, goed verhaal. Ik heb ook geen idee. <laughs> nee, ga ik je zo... Ze, ze, ze zouden verjaardag gaan vieren. Oh, wel? Okay. Ja, ja, ja, ja, want er waren heel veel mensen op vakantie. En uh, die... Um, ja, de, de, dus ja, uh, vorig weekend kon dat niet. en uh, Nu kan het wel. Oké. Okay. Nou, prima. Ja. Veel plezier, Penny. Heel veel plezier. Waarschijnlijk zie ik je vanavond. Oh, dat zit er waarschijnlijk nog wel in. Ja. ja. Oei. Want waarom ga ik de kroeg in? Ga ik de kroeg in om de bol op te blazen? Nee. Ik ga de kroeg in om de hele kroeg leeg te zuipen. Ik word 29 om 12 uur. En ik yeah. ga gewoon even... Ik ga geen groot feest geven dit jaar. Daar heb ik geen zin in. Maar ik ga gewoon lekker de kroeg in. En ik zie wel waar het schip staan. Aha, heerlijk. Oké, okay, oké, okay, doe je goed. Nou, het is weer een keer ja. wat anders, weet je. Want als ik het nou continu thuis moet vieren, moet ik het ook thuis weer opruimen. Dat waar. En nou moet ik het opruimen. Ja, nou ga ik eh, er anders. ga ik er een van maken. En ja, dan moet ik het op gaan ruimen. Heerlijk. Dat is dus een probleem voor morgenochtend. Nou, dat is geen probleem. Is mij. Voor mij niet. <laughs> ik zie geen probleem. Dus het is pas om vier uur. Dus, en maandag ben ik vrij, dus ze zoeken het maar uit. Uh, oké. Okay. <laughs> Lekker, ah, hè. Dus ja, dat, dat is mijn weekend eigenlijk een beetje. Ja. Nou, mijn ja. weekend begon wel eigenlijk vanaf maandag. Oh ja, en een tato laten zetten. Een tattoo? Een oh ta ja, natuurlijk. Een tatoeage. tatoeage. En wat voor tattoo was dat? Ja, dat is uh, de naam van mijn, uh, van mijn tweede dochter, Fien. Leuk. Bijzonder ook. Ja, ja zeker. Ja. Mooi man. Ja, zeker. Hij is trots hier, ook. Hm? Kijk hem even hm? glunderen, joh. Hm. <laughs> van en, oor tot oor. En terecht, en terecht. Ja. Nou, is jouw beurt. Mij, mij. Nou, mijn weekend begon de maandag. Oké. Okay. En uh, het toppunt van mijn weekend was tot wel echt wel uh, dinsdag. Oh. Oh. Oh. Als je weet, weet je het. Als je het weet. <laughs> jij bent geweest te zwemmen. Ja, ook. Maar dat is nog niet mijn... Ja. Oh, ja. Dat, was ja. Ook, dat, is, dat is eigenlijk wel het toppunt. Maar dit was het toppunt. Ik snap heel goed waarom dinsdag jouw toppunt was. Ja. Real Ajax. Ja, dat, uh, dat was echt... Uh... Ja. Aanvallen. Ja, dat was meer dan verdiend. Dat was ja, echt, dat was echt. Klasse. Dat is echt, want oh, wow. ik heb nu al zin in, in, in de volgende, in de, gewoon in de kwartfinale. Oh, ik ga mijn kaartje weer bestellen. Dat kan ik heel goed, eh, ik me heel goed bedenken dat je jij dat, dat jij daar hartstikke blij over bent. Ja. En ik heb gezwommen natuurlijk met de kleine en, uh, ja, en, uh, vriendin en mijn vriendinnen en vrienden met jouw vrienden. vrienden. Ja, dat, dat ja. zag ik je nou. Maar kijk, Real, dat hadden we natuurlijk. Ja, dat doe natuurlijk. Ik, ik heb, ik heb meegekeken En op een gegeven moment, ik, ik zat in eerste instantie in vier, toen het eerste doelpunt kwam. Ja. Um... Hoe was het daar dan? Uh, het Wat was nog rustig. Er? Het was nog rustig. Hoe werd, werd er gereageerd toen uh, gescoord werd? Ja, ja, luister. Die mensen, die gingen door het dak heen. Ja, mooi hè? Tuurlijk gaan die door het dak heen. Goed hè. En op een gegeven moment, toen, was het, uh, toen, toen kwam het tegengoal volgens mij van Real. Daarna werd het 2-1 gemaakt. Uh, nee. Niet of was het... Nee, we, nee, we, we, nee. We, we, Het was we we eerst in de, het? in de zevende minuut uh, ja? scoorde Hakim Ziyech. Oh, wacht, Ajax heeft, heeft twee goals gemaakt inderdaad, in een kwartiertijd. Ja, want het was eerst zo. Dat was uh, Real Madrid schoot op de lat, of op paal. En, uh, twee minuten later, in de zevende minuut scoorde Hakim Ziyech. Mm -hmm. In de achttiende minuut, zo uit mijn hoofd, scoorde David Neres op een mooie, mooie beweging van Tadic. ja. En daarna kwam de 61 ste minuut uit mijn hoofd. Toen moet het de derde zijn. Dat, Dan, was de derde toen, dat was de derde doelpunt. Dat was Dusan Taric. Mm -hmm. ja. Daarvoor, op, in het begin van de tweede helft, scoorden ze weer. Bijna ja. Real. Maar ja. dat was weer mis op de, op de paal. Ja. En toen scoorden ze de, de 1-3. Mm -hmm. uh, Asensio. Ja, nou ja, en, zeggen, en, en niet, toen kwam die, Lasse Scheunen met zijn fenomenale. Ja, maar die 3-1, dat, dat, dat, dat was gewoon de doodschop voor jou. Voor, voor, uh, voor de 3-1. 3-1 was eigenlijk al 3-0. Nou ja, uh, sorry, in ieder geval het derde doelpunt, dat was eigenlijk inderdaad al gewoon de doodsteek. Ja, dat, dat, dat, was, dat, dat, dat was hem. Maar ja, toen scoorden ze. We dachten, oh, we hebben hoop. Het kwam die vrije trap van Lasse Scheunen. Ja, het was en die. die... Ongelooflijk hoe die erin ging. Nou, ik, en aan de andere kant ik, ik is ik het ook ongelooflijk kon het eerlijk, dat ik kon het die keeper... Ik, ik, ik had heel veel moeite om het eigenlijk te geloven. Maar die wedstrijd zat erop ja. en ik had echt zoiets van wow. de, Ik begreep het ook niet. Ik snapte er geen moer van. Maar ik vind het niet erg, zou ik nee. zeggen. Maar wat ik ook wel schandalig vind. Hij is natuurlijk waanzinnig ingeschoten. Hè. Mm -hmm. Maar hoe lang is die keeper? Ah, in de uit. verre hoek. Maakt niet uit. Hey, hij zat er waanzinnig in. Hij zat. En we hebben genoten. En, oh, ik heb, oh, en morgen ga ik natuurlijk weer naar Ajax. Hartstikke gaan we ze even, even bedanken en feliciteren. Hartstikke en hopen dat het allemaal waargemaakt wordt... dat we ze even van, uh, met 5-0 of uh, 6-0 uh, Fortuna zitten op hun broekje geven. Nou, We gaan het meemaken. Hey, we hebben in de tussentijd heb we, heb ik weer een nieuwe plaat voor jullie klaarstaan. Die is nieuw binnengekomen. Uh, we hebben straks nog wel het een en ander aan nieuws. Uh, want on onder andere is er een gouden harp uh, dit jaar uitgereikt. Uh, Woeha uh, breidt met 18 nieuwe namen de, de line-up uit hier in Nederland... Taylor Swift, ja, dat is een apart verhaal. Want die was dus doodbang op toeneen, om op toernooi te gaan met de aanslagen die er zijn. En ja, ook helaas nieuws betreffende de Prodigy voor de mensen die dat al gelezen hebben. We komen er straks nog heel even bij jullie op terug. Maar we gaan eerst door naar een nieuwe plaats, zoals ik al zei. Shift key, rhythm of the drum. To the rhythm of the drum. some of the drum Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night. No, I was never a believer. But you could fall in love with the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 Remember Van Day? What the f- Oh, heerlijk. Lekkere plaatje, Lekkere plaatsje op een zaterdagavond bij de Euro Breakdown. Het is 7 voor half 8. We hebben uh, wat nieuws. Um, en laten we dan maar gelijk met het nieuws beginnen, wat eigenlijk wel als een, als een bom uh, is ingeslagen deze week. Uh, ja, dat heeft te maken met de Prodigy. De Prodigy annuleert alle geplande optredens na overlijden van uh, Keith Flint. De uh, Prodigy heeft in navolging van het plotseling overlijden van de uh, frontman Keith Flint dus uh, alle geplande optredens afgezegd. En hiertoe behoort ook de show op het Nederlandse festival Lowlands, waar de Britse band in uh, augustus zou spelen. De band deelt op dinsdag op social media dat alle optredens met, het onmiddellijke met, sorry, met onmiddellijke ingang worden geannuleerd en de prodigie zou in mei door de Verenigde Staten gaan toeren en komt in de zomer naar Europa. De groep was ook geprogrammeerd als een van de headliners van Lowlands, uh, waar de band op 15, 16, en, uh, sorry, 16, 17 en 18 augustus uh, zou gaan optreden en uiteraard... Uh, ja, respecteren wij het besluit van de band en wensen bij de familie en vrienden. Naast de veel sterkte in deze moeilijke tijden reageert de festivalorganisator op het nieuws. Lowlands kan nog niet zeggen wat er gebeurt met het lege tijdslot dat nu ontstaan is. Nu de Prodigy het optreden heeft geannuleerd. Flint, ja, dat is wel een hele aparte zanger. Hij wordt ook wel eens extra wordt die omschreven van de Prodigy maakte afgelopen weekend een einde aan zijn leven. En hij is slechts 49 jaar geworden. 49, hartstikke zonde. Zeker zonde dit. Ja, dat is echt ja. een gemis voor zo'n mooie band. Ik vond het echt ja, apart, maar wel oké. Okay. Ja, ja, het goed. is een plaat die sowieso heel erg bekend is van, ja. ik denk dat de meest, ja, ik ga niet zeggen dat het de bekendste plaat is, maar de plaat nee. die wel heel erg bekend is van nu is, dat is Firestarter. Dat is ja, de ding wel de bekendste. Je had Omen, uh, zo moet ik erover even nadenken. Het was slecht dat ik het, nou op dit moment twee ken als ik het aanzet en denk oh ja, ja. Voodoo people Noem het op. Luister, ik heb, ik, heb, ik heb die mensen echt grijs gedraaid. Dus ja, dit, dit, dit is gewoon jammer. Dit dus, is, gewoon zeker, jammer. Het is echt een gemis voor de muziekwereld. En nou. wist je dat hij uh, eigenlijk aangenomen was voor dansen? Wat? Ja, dat is echt zo. Echt waar? En later is er pas bijgekomen dat hij uh, zanger ging worden. En, ja, nou, en dat heb je van zin goed opgepakt. Nou, zeker. Ja, hij, hij was wel een, uh, het, het gezicht inderdaad van, van de prodigy. Ja. Inderdaad, uh... nou, weer een nieuwtje voor jou. Nou, hij was, was eigenlijk gelind. danser. Eigenlijk een danser. <laughs> nou... Ja, dan heb ik nog wel goed nieuws voor de mensen die naar uh, Wuha uh, gaan. Wuha breidt dus uh, met 18 nieuwe namen de line-up uit. Uh, de organisatie van het Urban Festival Wuha heeft 18 nieuwe namen bekendgemaakt. Onder andere uh, even kijken, Stormzy, Chirac en Friends maken de line-up van het festival vrijwel compleet. En, en naast hen doen ook uh, anderen mee, onder andere uh, Trippy Red, uh, Flatbush Zombie. Zombies, Kodak Black, Jero Vandal en Rico Nadi. En dat festival wordt gehouden in de Beekse Bergen. En eerder werd de komst van Travis Scott van Nederland ook al aangekondigd. En het festival vindt plaats op vrijdag 12 tot en met 14 juli. Natuurlijk dit jaar, 2019. En er zijn nog tickets verkrijgbaar. Dus wil je naar dit feest toe? Ik zal hem heel even voor je spellen. Woo is gewoon W-O-O en dan H-A-H. <laughs> ja, Hendrik, Anton Hendrik. Aha. En dan wel een uitroepteken erbij. Dus nogmaals, er zijn kaarten verkrijgbaar. waar ze hebben. Een line-up weer met 18 namen uitgebreid. Gaat dat zien, gaat dat zien. Ah. Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dan hebben we er nog eentje. Oh, nog eentje. Want uh, dan is het uh, daarnaast toch echt, half acht, is echt wel weer tijd. Om uh, eens even de Your Breakdown even erbij te pakken. Ja, van de 40 tot en met 30. Ja, even, even, even. Oh, ja, het even ja, hartstikke goed. <genan> hey, um, we hebben onder andere Taylor Swift. Uh, die was uh, doodsbang om uh, op toernee te gaan. Ik weet niet... Uh, snap jij waarom zij bang is om op toeneen te gaan? Uh, die aanslagen. Aan ja, ja, de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik van... Ja, je moet je niet la bang laten maken. Want het maakt niet uit waar je loopt of waar je bent. Het kan overal gebeuren. Ja, dat is zeker waar. Ik, de ik denk dat je je daar gewoon niet door gek moet laten maken. Nee, dat, dat, dat, en, denk, ik, ja, dat ja, denk ik ook wel. Maar aan de andere kant, ja, het is natuurlijk in bescherming van je, van je publiek. Is natuurlijk, ik denk van ja, dat is uh, wel terecht in verband met veiligheid. Ja, snap ik. Nou, om even terug te komen inderdaad op dat nieuwtje. Uh, Taylor Swift die was dus doodsbang om op tournee te gaan. En naar aanleiding van dus de aanslagen die er de laatste maanden hebben plaatsgevonden. Um, om, omdat ze zo doodsbang was uh, ja, om te gaan. Uh, in ieder geval even kijken. Dat was, in ieder geval, dat was na het concert van Ariana Grande. Was dat. dat klopt inderdaad. Ik ja, moet, moet even nadenken. Um, en in Las Vegas werd er ook een schietpartij uh, die, die plaatsvond tijdens het concert. Uh, ze geeft daar bij zelf aan. Ik had geen idee uh, hoe ik in die zeven maanden tijd uh, de veiligheid van drie miljoen uh, fans kon garanderen. Schrijft dus de zangeres uh, via uh, Reputation Stadium Tour vorig jaar begon... en plaatsvond tussen mei en november op... Uh, en uh, in het stuk vertelt de Zwift die eind dit jaar 30 wordt... Uh, welke 30 lessen ze tot nu toe heeft geleerd. Mijn angst voor geweld is doorgecijpeld naar mijn privéleven. Al dus de zangeres uh, die vorig jaar uh, werd lastiggevallen ook door een stalker. Ja, het is allemaal wel pittig hoor. Je moet het allemaal maar trekken. Je moet het aankunnen, denk ik. Ja, dat is het ook natuurlijk. Ja. Nou, het is garanties. Kijk, weet je wat jij zegt inderdaad? Weet je, het hoeft niet per se daar te gebeuren. Al zou dat he, voor een, een aanslag... Zou dat natuurlijk wel de, de... Helaas de beste gelegenheid zijn... Om schade aan te richten. Uh, ja, het zijn de meeste mensen op een kleine plek. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar dan zou ik ook niet, niet meer naar een voetbalwedstrijd kunnen gaan. Want er zijn ook uh, me, heel veel mensen in een stadion. Nou, daar ben ik absoluut met je eens. Dus, ja... Het is ja, bijna half wacht. We, uh, we gaan maar eens even kijken. Kom maar door. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten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 Yes, dames en heren. Het is half acht. Dat betekent dat wij gelijk van start gaan. Met de nummer 40 tot en met 30. Op plek 40 hebben we deze week Nobody Else van Axwell hebben we daar staan. Die stond vorige week nog op plek 34. Is dus zes plaatsen gezakt. Op plek 39 hebben we live van Sievert. Stond vorige week ook op plek 39. Houdt zijn positie dus vast. Een play van Jackson Jones. Years and Years vind je op plek 38. Plek 37 Alone. Marshmallow. En nieuw binnengekomen. Rhythm of the Drum. Shift Key vind je op plek 36. Op plek 35 vind je Polaroid. Jonas Blue. Liam Payne en Lennon en Stella. En op plek 34 heb je What the Fuck, Hugo en Amber Van Day. plek 33 wordt vastgehouden Rise, Jonas Blue stond vorige week nog op plek 32 is dus slechts één plaatsje gezakt. Op plek 32 wordt deze week vastgehouden door de Chainsmokers en Yonah ook met hoop. op plek 31 hebben we Lickshot, Gorgon City en plek 30 is Happy Now van Kaigo. Ook nieuw binnengekomen deze week op plek 29 is Roadrunner van Leandro, Da Silva en Divoli en Mark Ward. Daar gaan we nu naar luisteren. We komen straks uiteraard nog bij jullie terug, want we hebben nog sowieso een nieuwtje als het gaat om het Eurosongfestival. Die heeft mijn redactrice Patrick van Buringen voorbereid. Maar eerst lekker door naar de Roadrunner. Don catch me ballin' out in London I'm Brady with the paper, I go Super Bowl Sunday yeah. You sign bold, crazy, running to the hundreds yeah. I keep my neck in it. Hood nigga with the money and they lovin' yeah. it She got comfortable, she call me by my governor Pull up in the roads with the white seats And pull off in the Porsche like a car yeah. thief I'm cocky, beat that pussy up like Rocky I fly to Amsterdam for the right thing These dudes ain't nothing like me, they car yeah. thieves I booked up for the night, paid the bar fee Throw the torture to the game, Black Wall Street. Shark blue coupe with the shark feet. Must a million millionaire can't get them off me. Put your man a gun, catch me falling, man. We survive the thunder and escape the thunder. And sometimes I wonder. We Something. You are a hot wire, I like to push your buttons We gotta somehow get out of town We drove for ages, never looking backwards They wanna cage us, but we prefer our freedom Call us outrageous, well help out now? Butcher yeah. done, catch me ballin' out in line. They Tom Brady with the paper, I go Super Bowl Sunday. You sign bowl crazy, runnin' to the hundreds. I keep my neck and my wrist at a hundred. Hood nigga with the money and they lovin' it. She got comfortable, she call me by my government. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in the Porsche like a car thief. <laughs> So close to love, en hoe die. Ja, lekker, lekker nummertje. Zo dichtbij de liefde. Heel dichtbij, maar ook zo ver weg. Heerlijk. We zijn er niet bij. Ah, we zijn er wel bij, jongen. Wij wel, ja. Zij Heerlijk. niet. Heerlijk. Heerlijk. Hey, um, jij noemt mij oud, hè? Je bent oud. Ja, ja, ja. ja jij, noemt, jij noemt mij oud. Ja, klopt. Nou, dan heb ik mazzel. B, die houdt van me. Okay. Ali B houdt van me Oké, okay. oh, oh jee, Maar eenzame ouderen Ja, Ali B. Organiseert... <laughs> Ali B organiseert een concert voor eenzame ouderen Ali B is van plan een concert voor eenzame ouderen te organiseren In de Amsterdamse muzikale avonds live En de rapper kwam op het idee na een bezoek aan een zorgcentrum Zo laat hij maandagavond weten in de wereld draait door Ali B die het zorgcentrum bezocht voor opnames van The Voice of Holland Met finalist Menno raakte daar in gesprek met een vrouw in een rolstoel die hem vroeg om een rondje met haar te lopen. Omdat niemand anders dat wilde doen. En dat tekende haar eenzaamheid. Uh, toen hebben we het liedje. Geef mij maar Amsterdam voor haar gezongen. En zij zong mee. Dat ontroerde mij al dus de rapper. Uh, Ali B is nu van plan om een concert voor eenzame ouderen te organiseren. Hij laat weten al contacten hebben gelegd met Avas Live. Dat positief heeft gereageerd op het voorstel. En uh, dan gaan we uh, allemaal oude liedjes voor ze zingen. Je wil gewoon nut hebben. En als je zingt voor die mensen. Heeft het ook gewoon nut. Het is nog niet bekend wanneer het concert plaatsvindt. Dus uh, ik weet in ieder geval. Waar ik naartoe ga als dat concert uh, er is. Ja. ja, dan ben je welkom. Uh, Dank maar wel. Ben je geheel eenzaam? Dat is toch niet volgens mij? Nee, dat niet. Mij noemt me wel gewoon oud. Je Wul. bent ook oud. Ja, top. Ik fijn. niet. Ik ben nog een jonge god. Ja, ja zeker. Nog zeker, wel. Zeker. Nu het ook niet lang meer. Ja. Ja, maar ik vind het wel een gouden gast, die uh, Ali B. Ja, nee, loop nog ah. maar overheen. Hè. <laughs> <laughs> top man, dankjewel. Fijn. Ja, ja fijn. Dus, mooi. Uh, dan uh, heb ik nog iets, uh, nog iets leuks voor jullie. Want het 15-jarige jubileum Tomorrowland in Ziggo Dome tijdens ADE. Uh, Tomorrowland viert zijn 15-jarige bestaan dit jaar. Onder andere in de Ziggo Dome in Amsterdam. Op 17 en 18 oktober wordt tijdens het Amsterdam Dance Event dus een feest georganiseerd. En de eerste editie van het festival in het Belgische boom vond in 2005 plaats. Uh, het jubileum wordt naast de feesten in Ziggo Dome ook gevierd... met introductie van een eigen radiostation en twee festivalweekenden. Op zaterdag 25 mei start... Van ...van de verkoop uh, de, van de tickets. Op zaterdag 25 mei start de verkoop van de tickets. De namen van de artiesten die tijdens het event in oktober zullen optreden... ...zijn nog niet bekendgemaakt. Dus dat gaat eraan komen. Dus houd Tomorrowland in de gaten um, in de Ziggo Dome. Want ja, daar, gaat dus, uh, daar gaan dus een heleboel mooie dingen gebeuren. Het onder andere het 15-jarig jubileum ben benieuwd. Ben jij ja. ook wel eens naar Tomorrowland geweest? Ik nog niet. Nee, ik ook niet. Het, het, het, het, is, het schijnt een onwijs dik feest. Ja, ik ben ook nog nooit naar de Dance Valley geweest. Ik ben ook nooit naar Dutch Valley geweest. Ik ben nou, naar Dutch maar... Valley zou ik echt wel tegen jullie willen vragen om een keer mee te gaan. Ja, nee, dat wil ik ook zeker mee. Zeker. Dit ja. jaar? Dit jaar, zeker. Ja? Ik wil mee. Ja, echt. Ja? Maar Esther gaat ook mee. Ja, ja? Gaat ook mee. Ja, ja? Okay. Nee, prima, ja. prima. Mooi. Hartstikke goed. Nee, daar ben ik hartstikke blij mee dat jij meegaat. Ik denk, ik denk dat het allemaal... Ik moet nog wel een kaartje regelen. Ja, ik ook. Maar dat is nog wel te doen. Hè? We, ja, zitten, wel. we zitten ruim van tevoren. Daarom. En ik heb het vorige keer twee weken van tevoren nog kunnen regelen. Oké. Okay. Nou, dus, oh, dan moet het ehm... nu helemaal lukken. Want wanneer is het nou exact? Uh, het is in augustus. Dat is wel te doen. Tijd zet... Dat is wel te doen. Dat komt helemaal goed, Petje. Dat is mooi. Dat is mooi. Helemaal goed. Hey, uh, ik denk dat het tijd wordt om weer, uh, weer, weer, weer een nieuwe plaat aan jullie gaan, uh, voor te gaan stellen. En dat is uh, van Kelly dit keer. Nou, die, daar hebben we al een tijdje in de Euro Breakdown uh, niks meer van gehoord. Uh, die heeft een Disclosure een plaat opgenomen. En die uh, plaat heet Talk. Waar die staat, dat hoor je natuurlijk straks aan het einde van het programma, maar we gaan hem eerst eens even van je voorstellen. Talk Kelly Disclosure. Something I ain't heard before Can we just talk, can we just talk, figure out where we're growing, oh no nah. Penthouse view, left some flowers in the room, I'll make sure I leave the door unlocked Now I'm on the way, swear I won't be late, I'll be there by five o'clock Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want So stop thinking about it Can't we just talk, Can we just talk, talk about now, before we get lost mm -hmm. Can't be what we do without one I've never felt like this before I apologize if I'm moving too far Can we just talk Too real. And every time I feel I like sabotage it I start running yeah. And every time I push away I really wanna say that I'm sorry But I say nothing Patrick, hoe noemen we deze plaat? De, de da, da, Die Hard plaat. De Die plaat. One Kiss Dua Lipa, Calvin Harris, de diehard plaat van de Euro Breakdown. Heerlijk. Ja. En terwijl wij stiekem ook nog heel even naar PS, PSV nak gluren, waar het uh, alweer 1-0 staat uh, voor PSV. Ja, ja, ja helaas. Ja. Maar waar. Maar ja, wie had anders verwacht? Ja, nou ja, weet je, ik zei het ook al tegen. Het is wel nak bij daar waar je het over hebt. Dus ik, ik, ik heb uh, vermoeden dat dat niet uh, helemaal uh, goed gaat komen. Maar ja, heb het kan altijd he. ja, nog. Als het vroeg 2-0 staat, of zo blijft, op een gegeven moment denkt PSV, we hebben hem binnen, we doen niks meer. Nou, 2-2, het kan altijd nog. Nou, ik denk niet dat ze dat gaan doen. Ik uh, denk het wel. Ik denk niet. Ik, ik hoop het wel. <laughs> ja, je hoopt het natuurlijk. Ja, dat snap ik wel. Ik, snap dat ik jij heb alle hoopt. belangen bij Ajax, dus niks bij PSV. Nee, ja, oké, okay. ik Aha. begrijp hartstikke goed ja. dat, jij, uh, hey, dat jij daar zo over denkt. Bij voorkeur is uitgesproken. Ja, nee, dat weten we. Dat Krijg weet ik, we, ik nog ruzie? Nee, nee. Nee hoor, kom maar door. Yes, dames en heren. We zijn natuurlijk begonnen dit uur met de nummer 40 tot en met 30. En dat betekent dat wij nu van 30 naar 20 toe gaan. Nou hoor, de meeste mensen denken, duh... Tuurlijk doe je dat. Nou, je kan ook eens een keer het anders doen. Sorry hoor. Hey, we gaan beginnen. Op plek 30 hebben we deze week Happy Now van Kygo. We stond vorige week op plek 28. Is twee plaatjes gezakt. En op plek 29 hebben we deze week nieuw binnengekomen. De Roadrunner van Leandro, Da Silva, Divoli en Mark Ward. Op plek 28 survive Don Diablo, Emile Sunday en Gucci Mane. Stond vorige week op plek 27, is dus slechts één plaatsje gezakt. En op plek 27 deze week So Close, N.O.T.D., Sean en, en Georgiakou... Op plek 26 is toch weer wat gestegen. Want hij stond vorige week nog op plek 29. Dat is leder Bitches, de Prince Karma. En op plek 25, ook nieuw binnengekomen deze week. Callied and Disclosure met Talk. Op plek 24 eh, staat ditmaal. Op plek 24 staat ditmaal Rita Ora, met Let You Love Me. Op plek 23, One Kiss, Dua Lipa. En Calvin Harris, de Die Hard Plaat van de Euro Breakdown. En Losing It van Fischer vind je deze week net als vorige week op plek 22. Plek 21 staat Are You Lonely? Steve Aoki, Alan Walker en Isaac stond vorige week op plek 24. Kruipt langzaam die top 20 uit en gaat zo waarschijnlijk wel de, de nummer, de, in ieder geval de top 10. Dus we gaan het meemaken. Dan hebben we op plek 20 Breed, Camel Fat en Christophe en Jam Cook. Stond vorige week nog op plek 19, is dus één plaatsje gezakt. Eén plaatsje. Nou, Eén plaatsje. Ah, dat kalt oh, nou, mij toch? Dat kan, dat is allemaal ja, nog dat te, is overzien. te overzien. inderdaad. Het is allemaal geen probleem. No problem, senor. Ja. Hé, hey, wij gaan zo, in dit uur gaan we afsluiten. We hebben straks uh, twee tips voor jullie, want Fanny is natuurlijk uh, de, ja, feest aan het vieren vanavond. Die ga ik vanavond waarschijnlijk ook nog wel tegenkomen in uh, de kroeg duidelijk. De kroeg. Dus um, twee tips. Uh, we hebben onder andere uh, natuurlijk MC Vlaffel, die de tent weer even komt afbreken en even komt vertellen van hè. Hij komt nu aan tafel. Ja. Je weet, ik ben kapabel. Nog zoeter dan de wafel. Juist. En die er de meeste lach aan. Dat is wel, klopt altijd wel leuk. Hè? Als als een klon. Ah, bijna. <laughs> het gaat allemaal fout hier vandaag. Goed, man. Ah, heerlijk. Hey, wij gaan dit uur lekker afsluiten, jongens. We gaan uh, door uh, naar de tweede uur... waarin wij natuurlijk nogmaals de tips voor jullie klaar hebben staan. Shownieuws en natuurlijk nog veel meer platen van de Euro Breakdown. Maar we gaan afsluiten dit uur met Save Me Tonight van Artie.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 Het is gebeurd. We gaan super dik deze dag. Alle vrouwen willen dik deze dag. We gaan viraal met de klik deze dag. Schatje drinkt, dat je zij hebt. We zeggen niet zo trippen wij is. Ik vind het geil als je lacht. Je bakka is meer waard dan de nacht. Wacht. Wij slapen voor de. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM.